op van Big Sleep, daar komt ie. So through. the De Simple Minds van de CD-single Kick It In. Ja, om je een beetje een indicatie te geven van hoe erg het is wat betreft het nieuwe materiaal van deze week, is hier de opsomming van de nieuwe CD-singles. Nou, dus is lachen hoor. Bad Luck van FM, Live at the Roxy New York 83 van Yellow, en If You Ask Me To van Paddy LaBelle. En dan nog via de import Essential Elvis van Elvis Presley, Das Eerder Der Golden Bourgs van Eberhard Schöner, Real Life van Bob Dylan en Automatic van Kim Fowley. En dat waren de nieuwe. Releases op het gebied van de CD-singles. Dan gaan we snel door met een nieuwe compact disc van Dark McCloud. Anderhalf jaar geleden heb je zijn debuutalbum hier gehoord in de CD-show en zijn nieuwe album heet 54th and Vermont. Ja, bluesmuziek. muziek Luister eens naar Horse With No Rider en daarna 54th and Vermont, het titelstuk dus. Hier is hij, de nieuwe Dark McCloud. They're coming yonder through the night. Come my horse with me. Horseback 6 voor half 10, je luistert naar de cd-show van Atros in Hi-Fi Stereo. En dit was voor het eerst op de radio de nieuwe Dark McCloud. Hij heet 54th en Furment. De volgende cd ligt aanstaande dinsdag, denk ik, landelijk uh, in de winkel. Het gaat om Cry Before Dawn en het album heet Witness for the World. Dat is het uh, debuutalbum van de band. Luister eens naar Big Wheels, gevolgd door Witness for the World. the world, please hold your hand. The victim is so blind, they cannot see. Witness for the world, please understand. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. When you add it all up, it's just the way it's meant to be.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 For the world, please understand. When you add it all of it, just the way it's meant to be. When you add it all up, it just the way it's meant to be.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 was het debuutalbum van Cry Before Dawn. De cd heet Witness for the World. Ja, en nu iets, uh, ja, zeg maar iets speciaals, want uh, aan de volgende cd zit een verhaal vast. Het gaat om verzamelaars van PRT. En PRT is een Engels label waar uh, vroeger Sandy Shaw op zaten. Donovan, The Searchers, The Kings en van Status Quo. En uh, van uh, de laatste vier artiesten die ik net noemde... kwam een soort Quetest Hits-cd uit op uh, het merk PRT... Maar nog niet zo lang geleden heeft in de pers gestaan dat de Engelse maatschappij PRT failliet is. Dus Nederland wordt nog wel bevoorraad, maar hoe lang het zal duren voordat deze CD's uit de handel zijn, ik zou het echt niet weten. Luister eens naar Pictures of Magic Man van de Status quo en daarna hoor je I don't want to go on without you van de searchers. Je luistert naar de PRT Collection. Je luistert naar twee van die Greatest Hits CD's uit de serie de PRT Collection. Elf over half tien is het geworden, hier zijn de nieuwe releases Nederlands. Nou, daar zijn we ook zo doorheen. Bij Polygram verschenen Honey Tangle van Adult Nets, Hard Nose the Highway van Van Morrison en ook van Van Morrison Veden Fleece en Wavelength. Bij Wea Bottoms Up van Victor Bailey en Amore di Guerra van Ricardo Fogli. Bij EMI Paul's Boutique van de Beastie Boys. En bij CBS Martica van Martika, Runaway van Solution. Die zit aan het eind van dit uur. En I've Got Everything van Henry Lee Summers. En dat waren ze de nieuwe CD's van Nederland. Zoals die deze week zijn uitgebracht. Ja, we hadden net muziek uit de jaren 60 van de PRT Collection. En de volgende muziek. Ja, er staat op de verpakking dat het stamt uit 1978. Maar volgens mij was het eerder in de jaren 70 dat Another Mother Further van The Mother's Finest uitkwam. Uh, zowel Jan van Dipma als ik dachten zo 1974, 75. Luister is naar Peace of the Rock gevolgd door Thank You for the Love. Hier is Mother's Finest. Het <laughs> Die fan waren en misschien nog zijn van Mother's Finest even op het puntje van hun stoel zaten. Dit was Another Mother Further. De, uh, het album was nog niet uit op cd. En nu wel. En meteen in de mid-price serie. Dus er ligt voor pak een beet drie tientjes in de winkel. De laatste cd had ik al aangekondigd. Dat is die van Solution uit 1982, Runaway. Luister eens naar Who's to Blame, gevolgd door Loving You Was Easy. van Steely Den onder andere. Jij zult even op die cd moeten wachten, Siska. Luister eens naar Sunday, gevolgd door Magic Smile van de, eh, het album van Rosie Vela. Hier is Sazu. En of de invloeden van den te horen waren. Dit was Rosie Vela. Het album heet Sazoo uit 1986. En Siska uit Bergeik. De cd is voor je besteld. De volgende kaart die komt van M. de Horn uit Leiden. En die schrijft... Graag zou ik nog eens de cd Kiss Me, Kiss Me van The Cure willen horen. Waarom? Je hoort The Cure veel te weinig op de radio. Dus dit is een kans die ik graag aangrijp. Nou, daar gaan we. Kiss Me, Kiss Me van The Cure uit 1987. Je hoort achtereenvolgens How Beautiful You Are... Gevolgd door If Only Tonight We Could Sleep. En ook voor u, meneer of mevrouw, de hoorn geldt de cd komt eraan. Do, do, do, do, Mm hey. -hmm. Band blijft het zeer intrigerende muziek. Dit was de compactdisc van The Cure, Kiss Me, Kiss Me uit 1987. En er werd om gevraagd door M. de Horn in Leiden. Drie over half elf is het geworden, de prijsvraag. Alsof we nog niet genoeg cd's weggeven, Jan. Ja, dat ja? is uh, erg veel vanavond. Vorige week draaiden we de nieuwe LP van Nona Hendrix Skin Diver, en uh, daar gaven we er ook vijf van weg. Onze vraag was, Nona Hendrix heeft ooit eens in een bandje gespeeld, gezongen met uh, Petty Label. En wat is de naam van dat bandje? Dat was natuurlijk Label. Ja, en de hit vroegen we. Vroegen we die ook? Ja, oh, dat... want ze zat in twee bandjes geloof ik. Dus we vroegen, nee, we hebben gevraagd uh, welke hit maakte ze samen met Petty Label? Dat was de vraag. Dus dat was Voulez-vous coucher avec moi? Ja. Dit persoonlijk bedoeld, Jan. Nee? Nou, gelukkig. <laughs> Vertel, die hebben er gewonnen. Goed, die vijf cd's van uh, Nona Hendricks, Kindijver, die gaan naar Horst Niemer, Hendricks, Zorgstraat 6c in Rotterdam. Uh, Martine Klaus, Steenakker 28 in Gent. Gertjan Broekhoven, Tempeliersweg 11 in Haren. Niels Friesen, Amsen 55 in Doetinchem. En de laatste, die gaat naar B Krom, Schoenerstraat 2 in Zaandam. Dat waren ze. En de cd klok Die gaat deze week naar Piet van der Langenberg Poortstraat 7 in Gelderop. Jan, de vraag voor de komende week. Ja, in het eerste uur draaiden we de nieuwe binnenkomer op nummer 68 van Jellis. Teams, uh, wij willen weten wat is de achternaam van is. Van goede vraag. Als je weet wat de achternaam is, de familienaam van, van Jellis, Zet dan die naam op een briefkaart en richt die aan de tros. De cd-show Postbus 6060 1200 GZ. Goede zender in Hilversum. Dus de cd-show... De Tros, Postbus 6060, 1200 GZ, goede zender in Hilversum. En misschien hoor jij dat je volgende week de CD-Themes van Vangelis gewonnen hebt. Dankjewel Jan. Graag gedaan. Ja, en dan gaan we naar de probleemgevallen. Oh nee, nou dat je nou, er toch nog bent Jan. Um, een tijd geleden uh, hebben we zoiets uh, dergelijks gedaan als vanavond. Dat we CD's zeg maar, min of meer op verzoek draaiden. Ja. Ook al is de CD's zo geen verzoekplatenprogramma en er zaten wat probleemgevallen bij. Maar je hebt een gigantische stapel cd's uh, vanavond meegenomen, dus we gaan er morgen een heleboel afsturen. Ja. Dus als je je prijs nog niet binnen had, ik zag uh, Steve Moores Band en zo zat erbij. Ja, alles zit erbij op 2 uh, na. Goed, nou in ieder geval de kans is groot dat je cd eindelijk maandag of dinsdag in de bus ligt. Ja, en dan nu het probleemgeval van vanavond, want ik heb hier een kaartje van A. Bot Junior uit Meerkerk. En die schrijft, ik zou graag de cd, die Eye of Wonder van de Mandela Band nog eens een keer willen horen. Er is helemaal gaan geen cd van uit, meneer Bot. En we hebben ooit eens een keer in dit programma de LP gedraaid. En dat doen we vanavond ook. De LP is niet meer leverbaar. Op cd is het spul nog nooit uitgekomen. De Mandela Band, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met uh, die Alan Parsons Project. Dat was gewoon een studio-band met als centrale man ene Davy Roll. En voor het tweede album uit 1978, die of Wenders, benaderde hij onder andere Justin Hayward uit de Moody Blues... En uh, 10CC, dat bestond toen ook nog. Luister eens naar The Eye of Wender, het titelstuk gevolgd door Florian's Song. En nogmaals, meneer Bot, u krijgt geen LP en ook geen CD, want ze zijn er niet. Maar ze zijn er nu wel op de radio. The sun draws the shadows from our eyes We've sat and I to talk the hours away Reminiscing of the days, oh, so many years ago When songs and laughter echoed through the glades But sadly now, the wind of change grows restless with the years i write this humble plea give me heart and strength to do all the deeds you set me to the story starts today so let's be on our dit je kennismaking met de LP The Eye of Wonder van de Mandela Band. Nogmaals, dat was een LP uit 1978. En bij die kennismaking zal het moeten blijven, want het materiaal is niet meer leverbaar. De laatste compactdisc in dit uurtje, ja, zeg maar op verzoek... Uh, die gaat op verzoek van Marco Voermans uit Nijmegen en die schrijft... This Mortal Coil, it'll end in tears. Ik had er een heel slechte cassetteopname van, ook van de CD-show, maar... De muziek en vooral de hypnotiserende stem van de zangeres, dat gevoel is gelijk aan Kippenvel op je kippenvel, wanneer ze Song to the Siren zingt. Prachtig! Groetjes staat er, Marco. Daar komt hij voor je, uit 1984, Italent in tears. Je luistert naar The Last Ray, dan de Song to the Siren. En tot besluit nog een stuk van Holocaust: It is Mortal Coil. On the floating ship's oceans, I did all to me Ja Muziek. Dit was This Mortal Coil, de cd, cd heet All End In Tears en het was er een op verzoek van Marco Voermans uit Nijmegen. Dit was voor vanavond weer de cd-show, waaraan werd meegewerkt door Joop Lichtenberg, die deed de techniek, Jan van Ditmars en uiteraard Wim van Putten. Nog één keer het adres, postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hulversum. Tot volgende week. Stelt u zich eens voor, u heeft nog nooit gehoord van het betaalbaar aanvullend pensioen van Nationale Nederlanden. Kortweg de BAP. Hoe zou u dan uw pensioen verantwoord moeten aanvullen? De BAP geeft u de zekerheid dat u later door kunt leven zoals u nu gewend bent. Vraag uw verzekeringsadviseur. Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. 11 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Nederlandse ambassadeur in Manila heeft opdracht gekregen de Filipijnse regering om opheldering te vragen over haar oproep om vier in Utrecht wonende Filipino's uit te leveren of desnoods te doden. De Nederlandse regering zal, naar aanleiding van zijn bevindingen, eventueel stappen ondernemen tegen de regering van mevrouw Aquino. Al is dus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De politie van Utrecht neemt de zaak zeer serieus en zal de huizen van de betrokken Filipinos extra in de gaten houden. Tegen het plan van minister Brax van Landbouw om de Oosterschelde aan te wijzen als natuurmonument... ...zijn ongeveer 130 bezwaren ingediend door onder meer watersporters, pierenstekers...